9 uur, Ono wit met het NOS-journaal. In Libië zouden bij protesten tegen Muammar Gaddafi tientallen doden zijn gevallen. Volgens diverse bronnen is met scherp geschoten op betogers en is er ook gevochten tussen voor- en tegenstanders van Gaddafi. De anti-regeringsdemonstranten hadden vandaag uitgeroepen tot dag van de woede. Volgens een krant van de Libische oppositie zijn er veel doden gevallen in de steden El Beida en Benghazi. Het is moeilijk betrouwbare informatie uit Libië te krijgen. Gaddafi is al 40 jaar aan de macht. De opstand is mede georganiseerd vanuit het buitenland... door Libiërs die waren gevlucht voor de staatsterreur. Mogelijk komen er toch bewapende mariniers... aan boord van sommige Nederlandse koopvaardijschepen. Minister Hille is met rederijen in gesprek... over bescherming tegen Somalische piraten. Tot nu toe gaf Defensie geen gehoor aan oproepen van zowel rederijen... als de Tweede Kamer om bewapende mariniers in te zetten. Maar nu Somalische piraten steeds meer geweld gebruiken... wil Hille bekijken wat de mogelijkheden zijn... De minister ziet niets in het inzetten van bewapende particuliere beveiligers op Nederlandse koopvaardijschepen. Het monopolie op het gebruik van geweld ligt volgens hem bij de overheid. Hille benadrukt dat een eventuele inzet van mariniers eerder uitzondering dan regel zal zijn. Ajax heeft het Europa League duel tegen Anderlecht gewonnen. In Brussel werd het 3-0 voor de rust scoorde Toby Alderwereld het eerste doelpunt. Direct na rust miste Anderlecht een penalty... en liep Ajax verder uit tot doelpunten van Christian Eriksen en Mounir Elhamdaoui. Volgende week donderdag is in Amsterdam de returnwedstrijd. Over een paar minuten begint PSV aan het Europa League-duel tegen Lille in Frankrijk. En FC Twente speelde vanmiddag al. Twente won met 2-0 in Moskou van Rubin Kazan. En dan het weer, vanavond en vannacht opklaringen, minima iets onder nul. Morgen in het noorden bewolkt, maar elders opnieuw zonnige periode. Het wordt dan 2 graden in Groningen en 6 in Limburg. Dit was het NOS-journaal. ANWW Verkeersinformatie. Er staan geen files, maar ik heb wel een bericht van de spoorwegen. Tussen Leiden en Den Haag rijden geen treinen door een aanrijding. De vertraging is daar ruim een uur.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 Goedenavond, twee wedstrijden dus gespeeld in deze extra lange uitzending van Langs de Lijn. We gaan nu naar de derde wedstrijd, de wedstrijd tussen Lille in Noord-Frankrijk en PSV. Voor ons zitten daar Bas Tichler en Jeroen Elshoff. Goedenavond, vanuit een uh, toch redelijk sfeervol, niet helemaal uitverkocht stadion in Lille. Het stade Lille Metropool. Het laatste jaar dat uh, Lille hier speelt, wordt verderop een prachtig nieuw stadion voor 50.000 toeschouwers gebouwd. Dat, uh, nog lang niet af is, maar ze hopen het op tijd klaar te hebben als beide ploegen op het veld staan. Klaar voor de teamfoto. Lille in het rood. Met het B-elftal dus, omdat het kampioenschap bij Lille veel belangrijker is. De ploeg staat bovenaan in Frankrijk. Acht spelers zijn er anders dan de spelers die normaal gesproken in de competitie spelen. PSV wel met de sterkste elf geheel in het wit. Maar ik vermoed dat dat niet heel lang gaat duren als de bal straks rolt. Want de wedstrijd wordt hier afgewerkt in een soort modderpoel. Het veld ligt er daadwerkelijk afschuwelijk bij. Ja, dat uh, wisten we eigenlijk al, want gisteren heeft uh, PSV op verzoek van de UEFA de training niet in het stadion werken, maar op een bijveld hier uh, naast het stadion. Het veld is inderdaad niet best, maar zoals PSV gisteren tijdens de persconferentie via Fred Rutte en Wilfred Bouma liet weten, tamelijk laconiek zelfs. We zullen het ermee moeten doen en laten we er nou niet zo'n issue van maken. Het is nou eenmaal niet anders. Nou ja, dat is prima. Zoals gezegd, het B-11 van Liel... ...staat hier en moet dan maar proberen om ook vanavond ongeslagen te blijven. Want Lille is bezig aan een voortreffelijk seizoen. De laatste keer dat de ploeg verloor was eh, ook een Europacup-wedstrijd trouwens... ...toen de Sporting Lissabon de Fransen versloeg met 1-0 op 1 december. En daarna heeft Lille 12 wedstrijden niet meer verloren. En dat geldt voor alle competities. Dat is een moeilijke prestatie, maar PSV weet dus dat het niet tegen de sterkste tegenstander speelt. Het verhaal is inmiddels bekend. De bal ligt eh, klaar voor de aftrap. Hongaarse scheidsrechter vandaag... De PSV zal gaan aftreppen, Toivonen en Berg. De twee Zweden hebben zich gemeld. Bij PSV dus alle grote namen normaal gesproken in het elftal. En bij Liel, dat uh, mag dan nog wel gezegd, ontbreekt. Want er zitten wel een aantal zeg maar grote sterren op de bank. Zo de topscorer, 16 goals maakte hij al. Helemaal, hij krijgt rust. De bal rolt en dus volgen we die, want zo gaat dat. Boven zit voor uh, Rodriguez die onmiddellijk een slechte paas heeft waar Engela op tijd bij is... Om PSV in balbezit te houden. Het is toch uh, interessant om te kijken hoe het spel over de grond zich uh, ja, afspeelt. Op het moment dat uh, die bal dus alle kanten opstuitert. Want het is echt een uh, knollentuin om het maar even zo te zeggen. Bij uh, Rijgenboys 8 in uh, Herugwaard liggen er veel mooiere velden. En daar wordt veel minder aan gewerkt dan hier in Liel. Morgen wordt er een nieuw veld ingelegd. Maar, uh, dat Bij Rijgenboys? Nee, oh. ja, nou, dat zou mooi zijn. Ja. Want dan zou ik zaterdag op een mooi nieuw veld spelen. Nee, hier in uh, Liel wordt er een nieuw veld ingelegd, Maar dat kon dus nog niet gebeuren voor deze wedstrijd van Liel tegen PSV. Liel in de aanval, de bal naar de rechterkant en het eerste gevaar voor PSV dreigt. Ja, vooral voor het doel en nog andere mensen ook. De bal komt laag voor, wordt dan min of meer paniekerig uitverdedigd. Duca komt een handje helpen, er komt een diepe bal als PSV. De bal richting de helft van de Fransen, transporteert naar Berg, maar die wordt besprongen. En krijgt een vrije schop. In het begin van deze wedstrijd, minuut op de klok, 0-0 stand... En het balbezit dus voor PSV. We zagen dat slechte veld zo even echt al een aantal keren met Engelaar. Die toch een behoorlijke balbehandeling heeft. Die een bal onder zijn schoenen liet doorspringen. Omdat hij er eigenlijk net naast mikte. De bal krijgt rare bewegingen mee. En daar zullen echt de beide ploegen mee moeten omgaan. Vrij PSV achter de bal Bouma. bal ligt een meter of tien voor de middenlijn. Berg dreigt de diepte in te lopen, maar kan weer terug omdat de bal kort wordt gekaatst op Engelaar. Die laat hem weer vallen voor Bouma. De twee aanvallers van Nieuw, of twee van de drie aanvallers zijn het eigenlijk, lopen nu wel door. Zodat de bal terug moet naar Isaacson. Die komt met een diepe bal, wordt weggekopt uit de verdediging van de Fransen. Op het middenveld moet Hutchinson dan aan de bak. Die in een velde verwikkeld is met een Poolse tegenstander. Nee, dat was Dumont. Dat is gewoon een Fransman. Die gaat hem even om de nek hangen. En een vrij schop voor PSV is er dan genomen. Engelaar aan de bal ter hoogte van de middenlijn na twee minuten. Ook interessant om in de gaten te houden de duels tussen Berg en Rozenal. Die elkaar kennen, zijn allebei nog eigendom van Haasvuil, Maar dus beide verhuurd. Die verdediger aan de kant van Liel. 30-jarige Tsjech, ervaren ten opzichte van Berg. Die nu achter de bal aan moet. De paas van Toyvon is echt wat te hard. En Landreux, de ervaren doelman aan de kant van Liel. Heeft hem te pakken en neemt even zijn tijd. Laat hem ploffen voor zijn voeten zodat uh, Liel kan temporiseren en eigenlijk kan gaan bouwen aan wat moet worden. Misschien de eerste fatsoenlijke aanval van de wedstrijd. Met een trap die ver zal gaan richting de spitsen. Tulio de Melo, de man in het centrum. De Braziliaan die uh, normaal gesproken ook niet al te speel speelt. Omdat zoals gezegd er andere sterren zijn die het zo uitstekend doen. bal komt wel op zijn hoofd uh, van deze Braziliaan na de doeltrap van de doelman. En... Daar uh, volgt zelfs een vrije schop uit voor Lille. Omdat de bal uh, door PSV niet wordt geraakt. Maar de spits des te meer door de verdedigers van de Eindhovense ploeg. Vrije schop voor de Fransen. 1, 2, 5 mensen van Lille nu mee in het strafgebied van PSV. Dat het hele elftal mee teruggeeft. Bal komt voor. Daar is Isaacson met een vuist. En die kan de bal wegboksen. Wordt hij door Lille ter hoogte van de middellijn opnieuw opgevangen. En ligt hij aan de voeten van Chidjou. Een van de verdedigers, een jongen uit Cameroen, die hem onmiddellijk weer in de richting van het PSV-doel slingert. Daar wordt hij weggekopt door PSV, opgevangen dan door Engelaar op het middenveld. En dan komt hij boven de voeten van Toivonen. Die laat hem vallen voor Manolev. En dan kan PSV eruit komen. Balbezit Hutchinson die uh, draait en loopt met de bal aan de voet. Moet je niet te veel doen op dit veld. En dus breed gespeeld op Pieters. Speelt zich af aan de linkerkant op eigen helft. En de eerste diepe bal van Pieters op Doetsak is goed. Voor het doelberg krijgt uh, Doetsak die bal daar. Nee, veel te hoog bij de tweede paal. Toch paniekerig weggekopt. Goeie paas van Pieters van achteruit. De voorzet van Doetsak valt dan tegen. Maar het levert omdat uh, Lille eigenlijk ook niet zo goed weet... Wat het met die bal aan moet. Een hoekschop op de eerste voor PSV in de vierde minuut van deze wedstrijd. Ja, zwak verdedigd van uh, Emerson. De linkervleugelverdediger. Die blijkbaar ook niet gecoacht werd door zijn keeper. En geen idee had of er iemand in zijn rug stond. En zo ja, wie dan wel? Bleek niemand te zijn. Zo zag het er knullig uit. Hoekschop vanaf de rechterkant. Indraaiende bal van Djoujak. Vier minuten gespeeld. 0-0 in Noord-Frankrijk. Bal wordt uh, gemist. Komt dan, lijkt het, op een arm van Xie Maar uh, die kan daar niet zo gek veel aan doen. Dat is in ieder geval het oordeel van de scheidsrechter. En dus wordt er gewoon doorgevoetbald. En kan de Franse ploeg eruit komen via Debuchy Aan de rechterkant van het veld, de aanvoerder. Die sleept er uiteindelijk een ingooi uit. PSV heeft daarmee de counter, mocht er al sprake van zijn van de Fransen in de kiem gesmoord. Maar weet dus wel dat Liel nog altijd balbezit heeft op het middenveld. Twee mensen kwijt. De Melo wacht in het strafschopgebied op een voorzet die dan niet komt. Omdat er verdedigd wordt door PSV via Pieters. En er dan een hoekschop te nemen is voor Liel. Het gebeurt allemaal na 4,5 minuut. Opletten geblazen, want het duo van achteruit uh, komt mee, zetju. De man uit Cameroon dus en Rozenal erg sterk in de lucht. Heeft in het verleden bij zijn vorige clubs laten zien vaak. Scoort hij uit dit soort situaties als de hoekschop komt. Met een uh, linkstrappende speler van Lille achter de bal. En dus uh, moet Isaacson bij de eerste paal ook gaan opletten. Als er meerdere varianten mogelijk zijn, want het kan ook zomaar kort genomen worden. Uh, voorlopig uh, wachten, wachten, veel duwen en trekken. PSV probeert te overleggen. En daar komt dus die bal bij de eerste paal terecht. Als Isaacson stomt met de twee vuisten. En het schot van afstand raak is. Hoe is het mogelijk? Het is 1-0 door Gie. En uh, dat is een tegenvaller voor PSV in de zesde minuut van de wedstrijd. Gije, de Senegalese, die vanaf een meter of 18 de bal voor de voeten krijgt. Niet twijfelt. In één keer uitdaalt. Isaacson als aan de grond genageld... En uh, de PSV'er die bij de paal staat, kan ook geen been uitsteken. Kennelijk om de bal tegen te houden. Dat is dan een uh, eerste Nederlandse domper vandaag. Deze vroege achterstand voor PSV. Ja, het is uh, zo'n bal die er een keer in kan vliegen. Dat zal ook de maker van de goal, Guir, gedacht hebben. Hij raakt hem eigenlijk prima. De bal verdwijnt uh, met een noodgang werkelijk langs Isaacson. Zit ja. nog niet eens zo heel scherp in de hoek, zie ik in de herhaling. Want er zit echt nog een uh, meter of anderhalf tussen bal en paal. En dan heb je toch het gevoel dat de keeper daar toch in ieder geval nou. naartoe moet. Dat doet hij niet, want ziet de bal dan wellicht laat aankomen. Hoe dan ook, 1-0 voor Lille. Vroeger de wedstrijd tegen PSV en een Senegalese treffer dus. Een PSV zal uh, toch van zich af moeten bijten nu. Als de opening bijna gevonden wordt aan de linkerkant van het veld. Maar Zujak ziet dat zijn tegenstander Debuchy de bal nog net met het hoofd kan raken. en ingooi voor PSV dan aan de linkerkant. Diep op de helft van de Fransen. Zuzak heeft gegooid. Engelaar heeft gekregen. Ja, je kan toch ook uh, concluderen dat uh, die hoekschop. op een wat klungelige manier wordt weggewerkt. Als er spelers zomaar vrij staan. op een meter of 16, 17. Waar vaak toch uh, hoekschoppen of uh, ballen terechtkomen die worden afgeslagen. en daar dus zomaar vrij ingeschoten kan worden. Maar goed. PSV zal het ermee moeten doen na uh, bijna 9 minuten. De 1-0 achterstand. Balverlies Pieters. En de ingooi dus voor het uh, eigen vak. Vak met uh, harde kern van uh, Liel. Als het uh, toch redelijk sfeervol is hier in het stadion. Hoeveel zullen erin kunnen? Een uh, kleine 20.000. En zo langzamerhand zit het toch redelijk vol. En uh, hebben de supporters van Lillet hier uitstekend naar hun En Dat kunnen we dus minder zeggen van de PSV-fans. PSV heeft wel de bal. Iets over de middenlijn aan de linkerkant van het veld. Komt er een vrije trap en heeft uh, de verdediging van PSV zich voorin gemeld... om door de lucht wellicht wat uh, te forceren. Ook Manolev is uh, mee naar voren... Die meldt zich nu achterin als de vrije trap van Juzak inderdaad valt bij Manelef. Kan hij aannemen, kan hij de bal ook voorkrijgen. Dan moet die eerste tegenstander voorbij, dat lukt niet. Hutchinson helemaal terug, maar het is nog druk als de buitenspelval opengaat van Liel. En Pieters dus iets moet bedenken, zodat de buitenspelval omzeild zal worden. Juzak aan de linkerkant. Een bal voor het doel heeft weinig zin, want daar staat alleen Berg. Dus haalt hij hem er even uit en gaat de bal op de as verder via Toivon en ongetwijfeld via Hutchinson naar de rechterkant. Manolev is wel speelbaar. Die wil ook eigenlijk wel de bal. Heeft uh, krijt aan zijn rechter schoenen. En als de bal dan de andere kant op gaat... ...komen ook de handen van Manolev oh, omhoog. Oh, oh. Oh, dit is geen beste bal. Nu krijgt Manolev met een gelukje alsnog. Maar bijna werd die bal bij Fro de linksbuiten ingeleverd. Maar die liet hem onder zijn schoenen doorspringen. Lens, PSV aanval loopt door. Na acht minuten wordt een beetje teruggeduwd door zijn tegenstander Lens. PSV heeft in deze fase wel de bal. Hutchinson fel opgejaagd. Dan Manolev er aangespeeld. Dan moet de bal wel terug nu. Onder druk van jagende Fransen via Bouma. Uiteindelijk naar Pieters. De linksback natuurlijk van PSV. Toivonen laat zich even zakken. Ducak kan de bal wel aannemen. Maar alleen maar terugspelen naar Pieters. Die komt er met een hele hoge bal. Kan Berg daarbij. Nee, die wordt weggekopt. Op het middenveld moet dan Hutchinson naar de bal toe. Die wordt afgetroefd. Maar het balbezit van Liel duurt luttele seconden slechts. Omdat het hoofd van er zorgt ervoor draagt dat PSV opnieuw aan de bal kan komen. Manolev ter hoogte van de zijlijn dan in duvel. Met uh, tegenstander Fro. De bal gaat er overheen. Manolev heeft hem als laatste geraakt. Ter hoogte van de middenlijn ingooi voor Liel. Ja, aan de kant van PSV zullen ze ongetwijfeld zeggen... ja, B-team, B-team. Uh, nu kunnen die spelers die normaal liter op de bank zitten... zich eindelijk een keer bewijzen. En dat is dus wellicht helemaal geen voordeel. Feit blijft wel dat vooral uh, de doelpuntenmachine... aan de kant van Liel er dus vanavond niet bij is. Een andere feit is dus wel dat er na 10 minuten... al een achterstand op het bord staat. Door die treffer een paar minuten terug van Guille. In de zesde minuut inmiddels bijna tien minuten gespeeld... En PSV heeft de bal aan de rechterkant van het veld met Hutchinson. Nog op de eigen helft, 10 meter voor de middellijn. De diepe paas richting Lenz. Berg Vecht zich bijna in balbezit. Maar uiteindelijk gaat de bal terug naar Landreau. Die de bal van de voet laat stuiten. Toivonen was daar wel in de buurt. Maar niet op tijd en als de lange bal volgt. Het duel wordt verloren door PSV. Maar een overtreding is gemaakt op Mazar Rodriguez. Mag PSV op eigen helft een vrij trap gaan nemen. De bal is kort genomen, gaat naar Manolev, komt terug bij de man die hem nam, Rodriguez die dan wel kijkt naar voren. Er is eigenlijk geen beweging, dus gaat de bal breed naar Bouma, die gaat een paar passen lopen. Hutchinson schuift wat op, Lens aanspeelbaar met een hele lange bal. Die kan hem wel met het hoofd binnenhouden staat tegen de zijlijn aangeplakt, maar kopt hem naar voren. Tegenstander Emerson is er vervolgens eerder bij, maar schrikt zo van de achtervolging die Lens heeft ingezet, dat hij wel om zijn as draait en de bal er weer over de zijlijn speelt. Zo krijgt PSV de bal makkelijk weer terug. 10 minuten gespeeld. Liel dus op een 1-0 voorsprong. PSV met alle veldspelers op de helft van de Fransen nu. Lens aangespeeld. Willen in één keer het strafgebied inspelen naar Berg. Maar raakt de bal niet goed. Die gaat zelfs achter en langs het doel van Liel. Doeltrap dus voor Landro. De 31-jarige keeper van de Noord-Franse ploeg. 10,5 minuut. En Liel mag de bal weer in het veld gaan brengen. Liel speelde nog nooit Europees tegen een Nederlandse tegenstander. Dit is dus de eerste keer... Als de lange bal van Nom de Roel verlengd wordt... maar dan moet achterin Bauma wegwerken, doet dat. Toivonen even aan de bal, geen goede controle. En dus moet PSV knokken om nu alsnog wel licht in balbezit te komen. Het krijgt hulp van de scheidsrechter, Alexandru Tudor. Een vrije trap gegeven, snel genomen door Hutchinson op Pieters aan de linkerkant. Betreedt nu de helft van Lille en speelt Juczak aan. binnen door de man in vorm toch. Juczak even begeerd door Lille, maar inmiddels bijgetekend bij PSV... En Dujac doet het moeilijk en verspeelt de bal voor even. En als er een vrij trap komt na de overtreding op Tulio de Melo. In de middencirkel gegeven door de scheidsrechter is PSV de bal dus definitief kwijt. Dat gebeurt na 11 minuten voetballen. Ter hoogte van de middenlijn dus een vrije schop. PSV moet weer terug. Het is niet makkelijk om op dit veld te voetballen. Dat is wel gebleken in de eerste fase van deze wedstrijd. Daardoor oogt het eigenlijk allemaal wat rommelig. Balbezit voor Liel. Linkerkant. Sheju kan hem bij Emerson kwijt. Die 10 meter over de middenlijn staat en bezoek krijgt van Lens Simpel 1-2'tje. Daarmee is hij Lens kwijt, maar stuit op Manolev. Bal voor de voeten van Guir, de maker van de goal. Die moet hem terugleggen nu op Sheju. Sheju kiest dan voor Landro, de keeper. PSV schuift nu wel wat op. Laatste lijn staat een meter of 10 voor de middenlijn. In afwachting van de trap die Landro in huis heeft. en Dat duurt er even, want hij neemt de tijd. Berg komt even kijken dan komt de trap alsnog. In de richting van de, die spits. Tulio de Melo, de Braziliaan, wordt afgetroefd in de lucht. De bal komt weer op de helft van de Fransen terecht voor de voeten van de Rozenaal, de Tsjech. En hij kan, omdat Bertha doorgelopen is, eigenlijk ook niet veel anders dan de bal weer terug afleveren bij de doelman. Die kiest dan weer voor Sheju. Zo verloopt de opbouw van de Fransen traag via Emerson. Terug bij Sheju. Er komen nog middenvelden zich aanbieden. Die worden overgeslagen. Nee, krijgen dan toch de bal. Guia weer. Terug naar Sheju, Terug naar de keeper. PSV gelooft het in deze fase wel. Heeft blijkbaar niet veel zin. Om nu al te veel energie te verspillen. Ja, en hetzelfde geldt eigenlijk voor uh, Lille. Dat het ook rustig aan doet. Zo is het bijna stilstaand uh, voetbal nu. Terwijl ik toch zou zeggen dat op dit veld je snel druk op de bal moet zetten. Want uh, zo snel zal er een goede bal niet komen. Zeker niet over de grond. Maar goed, de mannen op het veld zullen er ongetwijfeld meer verstand van hebben. Zeker als er ineens een diepe bal komt. Ja, Cheddou. Dan ineens lang de diepte in op Branjak de Pool. Die zomaar wegloopt. En dan ook nog doorloopt op Isaacson die de bal te pakken heeft. En dat betekent wel de eerste gele kaart van de wedstrijd. Gegeven door die scheidsrechter Tudor Die twee keer eerder een Nederlandse ploeg uh, floot onsuccesvol voor de Nederlandse opponent. Het uh, lichte duwtje uitgedeeld door Obraniak. Ik vind het overdreven om hier uh, geel voor te geven. Want zo vreselijk veel gebeurt er nu ook weer niet. Nee, dat klopt. Het is een licht duwtje. een Beetje kinderachtig van de scheidsrechter. Dat hoort er wel eens bij. Isaacson is er wel behoorlijk van in de war. Want die uh, trapt de bal uit zijn handen. halverwege zijn eigen helft. over de zijlijn aan de linkerkant. Dat is slordig. De bal bezit voor de Fransen via Dumont. Er wordt een overtreding gemaakt door PSV. Nou is het publiek boos. Zou je daar dan geen geel voor geven? Orlando Engelaar is de dader. Die loopt nu weg en doet alsof hij van niets weet. Misschien is dat ook wel zo trouwens. En de bal komt vervolgens uh, klaar te liggen voor een Franse vrij schop. Halverwege de PSV-helft dus. En veel mensen van de Fransen weer mee naar voren. Van wie wij dus Spits Tulio de Melo maar in de gaten houden. Van achteruit uh, is nu ook Emerson meegekomen, de linksback. Daar staat ook Dumont. Dat zijn toch mensen met lengte. Bal komt bij Isaacson in de handen. En dat is uh, op tijd dat hij daar arriveert. Boven de hoofden uit met zijn handen. Zo heerst hij wel in het luchtruim. Maar zag het er niet uit alsof het allemaal heel safe was. Loopt goed af. Klein kwartiertje gespeeld. Liel op 1-0. PSV bouwt op via de linkerkant. Daar wordt dus wel druk gezet op de bal op Bouma. Ervaren genoeg om de bal te geven aan Pieters. En die wil dan inderdaad een lange bal geven. En op het moment dat hij trapt stuit het die bal dan via een van de 40.512 polletjes op. En de paas in de diepte verdwijnt dus in de handen uiteindelijk bij de doelman van Lille Landreau. En nu kan beginnen aan een nieuwe aanval aan de linkerkant van het veld. Emerson, 24-jarige Braziliaan, zoekt de diepte. Opgevangen door Rodriguez, die Manolev aanspeelt. Het uh, gebeurt allemaal op de eigen helft van PSV. Weinig aan de hand, PSV heeft geluk. Een licht duwtje van Tulio de Melo bestraft. Vrij trap door PSV al genomen. Met uh, Bouma die zich lijkt te beseffen dat er toch wat meer tempo gemaakt moet worden. Met het aanspelen van Berg in het centrum. Dzoetzak aan de linkerkant met een uh, zoektocht naar een gaatje. Die zoektocht naar een gaatje is uiteindelijk succesvol. Dzoetzak schiet en die bal verdwijnt voor langs het doel. Eerste gevaarlijke poging van de kant van PSV. Bal wordt nog aangeraakt. En dus wordt het een hoekschop. Hij krijgt een met wat geluk mee. Aan de linkerkant van het strafschopgebied is de hoek lastig. En de... Kort genomen Hoekschop uiteindelijk nu in de voeten van Engelaar. Met een uh, voorzet bij de tweede paal. Nee, het is Duccak zelf. En dan ontstaat daar de kans. En is het? Nee, nee, nee. Geen doelpunt voor PSV dat nu ineens aanzet. Berg, denk ik, met de inzet. De tweede kans binnen een uh, minuut tijd nu. En een goede redding van Landro. He, he, hier hebben we op gewacht. Eindelijk PSV dat zich aanvallend meldt. Ja, ze zijn uh, wat wakker geschrokken. Dat geldt ook voor de 1100 fans die uh, meegekomen zijn. Die lawaai maken nu aan de overkant. Fluiten hoort u op de achtergrond. niet wel op de voorgrond van de Franse. Hoekschop PSV. Bal uitdraaien van Dzoetzak op het hoofd van Berg. Die kopt wel. Wat doet dat vanaf de rand van het strafveld Bijna in de handen van Landro Die dan snel uittrapt. In de hoop dat uh, de spitsen die er op de helft van PSV stonden voor een counter kunnen zorgen. Maar de bal blijft ruim zelfs. Buiten het bereik van Pierre-Alain Fro. Die is wel snel, maar niet zo snel dat hij daar nog Manolev kon aftroeven. PSV heeft de bal weer terug. En laten we dan inderdaad maar hopen dat dit uh, een goede fase van de Eindhovense ploeg inluidt. En deze wedstrijd na ruim een kwartier, want voorlopig staat Liel dus nog altijd met 1-0 voor. Kijk, ja, ik vind ze erg voorzichtig, PSV, in uh, die 16 minuten dus tot nu toe. Wat meer, uh, ja, misschien veel respect voor de tegenstander tot nu toe voor de koploper van uh, Frankrijk. Als Lens een overtreding maakt nu. Waardoor PSV de bal kwijt is, want de vrije trap wordt gegeven door het vlagsignaal van de assistent scheidsrechter tegen Lens, Die inderdaad even licht aan het shirt trekt van Emerson, die Braziliaanse linksback. En de vrije trap is inmiddels genomen door Zedjou. In de voeten van Landreu, Traag, traag, traag. Dat is voortdurend de opbouw van Liel Dat het rustig aandoet. En dan zo nu en dan wel ineens de bal lang en diep speelt. Maar ook nu Seju. Maar weer gewoon lang. Naar voren naar Tulio de Melo. Die het duel in de lucht wint van Rodriguez. Dan moet Bouma nog oppassen. Met daar in de buurt. Dat doet Bouma prima. Speelt hij de bal naar de rechterkant. Naar Manolev. Manolev ook opgejaagd. Kijk, Liel doet het daar dus wel. Het druk zetten op de bal. En dus nu wat problemen achterin voor PSV. En dat levert Liel het balbezit op het is inderdaad niet heel sterk uitverdedigd van PSV. Dat vrij makkelijk uit het evenwicht is gebracht door drie spelers van Lille die daar wat goed werk verrichten. Dat moet je erbij zeggen. De bal gaat inmiddels wel weer terug bij de Fransen naar de doelman Landro. Daar is hij weer. PSV houdt nu wel een oogje in het zeil bij de mensen die daar zeg maar, kort aangespeeld kunnen worden. Zo moet het wat verder weg. De bal komt dan voor de voeten van Obraniak. De Pool die is wel handig twee mensen kwijt. Kan Pasen ook. Dat is helemaal geen slechte bal. Maar Emerson die is doorgelopen, maar Emerson komt niet met ballen dan langs Manolev. PSV neemt weer over. Hutchinson aan de bal. Legt hem terug naar Manolev. Die ook weinig tijd krijgt. Dan maar een diepe bal moet geven naar Lens, Die in de luchtbal zijn meerdere moet erkennen, maar dat zal hij vaker hebben. In dit geval is het Dumont. Die de bal over de zijde komt. PSV gooit. Komt wel langzaam maar zeker wat meer aan de bal. Heeft dus zo even ook een aantal mogelijkheden gekregen. Maar staat dus na 18 minuten 1-0 achter. Rustig uh, zit hij in de dugout. De trainer van Lille, Rudy Garcia, is hier wel eens ontslagen. Maar daar was eigenlijk niemand het mee eens. En dat ontslag werd teruggedraaid. De man die hem ontsloeg werd vervolgens zelf ontslagen. En Rudy Garcia staat nu met Lille bovenaan. In de Franse competitie een verrassing. En nog ruim bovenaan ook. Vijf punten voorsprong op Stade ren Dat is knap. Als de windstop dus al geweest is. Geen overtreding volgens de scheidsrechter van uh, Rodriguez. Die uh, nu alsnog wel tegen zich gefloten ziet worden. En nu dus alsnog de vrije trap gegeven. In het voordeel van Dumont aan Lille. Als Obraniak uh, de bal gaat klaarleggen. En uh, de koppers van achteruit zich dus voortdurend melden bij dit soort situaties. Zoals gezegd, goede koppers. Aan de kant van Liel Isaacson tot nu toe de sterkste daar in de lucht. Heerser van zijn gebied. Eens kijken wat er nu gebeurt bij de vrije trap van Obraniak. Inderdaad weer voor, daar komt Isaacson. Die stompt hem weer weg. Wat dat betreft blijft en is hij dus de baas in de 16. Maar moet PSV wel oppassen. Want opnieuw wordt er druk gezet in de hoek bij Pieters. Die wat paniekerig wegtrapt. Daar zit dan nog een Lielbeen tussen. En dus mag PSV zelf gaan ingooien. Waar Liel het achterin qua opbouw rust eraan doet. Geeft het PSV aan de andere kant qua opbouw weinig tijd. Diepe bal van PSV in de richting van Berg. Komt hij bij de bal, die wordt weggekopt. Ligt dan weer voor de voeten van Bauma. Ook maar weer hoog proberen. Dit keer wel de voeten van Berg. Die daar met Toyfono dichtbij staat. Korte combinatie. Dan wil Hutchinson de bal meenemen. Die komt lopen vanaf dat middenveld. Maar die krijgt de bal niet goed onder controle. Zo zit er weer een Frans been tussen. bal terug van de middenlijn over de zijlijn. Ingooit PSV, rechterkant Manolev. Een beetje tempo maken zou vrolijk zijn. Dat gebeurt eigenlijk niet. Manolev neemt rustig zijn tijd voor de ingooi. Die gaat nu naar Berg. Die er nog tussen twee tegenstanders in verspeeld. Obraniak is er mee vandoor. Oeh, dat is een aardig balletje naar De Melo. Tulio De Melo, de spits is weg. Staan er wel van PSV nog drie te wachten rond het eigen strafschopgebied. De Braziliaan komt helemaal aan de rechterkant uit. Zo lijkt een voorzetgever het beste. Hij schuift hem terug op Gueye, de man van de goal. Kort driehoekje, krijgt hij hem zelf weer terug. Van het middenveld wordt dan een opening gezocht aan de rechterkant. Daar zit PSV met het hoofd van Engelaar tussen. Maar de bal wil niet weg. Sterker nog, de bal komt terug voor De Melo weer. Nee, die staat te wachten in het strafschopgebied. Dan is het vrouw die een voorzet geeft. Die wordt alweer weggekoppeld door Bouma. Opgevangen door Toivone. En ligt er dan ruimte als Engelaar aan de bal is. Die kijkt wel, ziet Berg voorin staan. Maar Berg staat er helemaal alleen. Engelaar loopt wel langs twee mensen. Geeft dan de bal naar Toyfone. Dan zit Sjeju tussen die de bal heel keurig en relaxed op de borst dood legt. En ook onmiddellijk de zoekt met de lange bal die uitstekend is. In de voeten van Obraniak. Die doodt Manolev. Maar Manolev herstelt het met hulp van de meeverdedigende Lens. Die bij zijn eigen hoekvlag in de buurt eruit moet zien te komen. Dat lukt dan. Maar het geeft wel aan dat uh, ja, Liel wat sterker is in de duels. En dat PSV het lastig heeft als we bijna halverwege de eerste helft zijn. Met nog altijd de 1-0 voorsprong. Vroeg in de wedstrijd tot stand gekomen door de treffer in de zesde minuut van Guille. En Manelef gooit en PSV weer wat paniekerig naar voren getrapt door Rodriguez. Maar de bal komt terecht bij Toivonen en via Engelaar. En uh, Bauma dan uiteindelijk toch een paas uh, ja, weer naar voren. Maar, maar Bas, de opbouw bij PSV. Ik ben er niet van onder indruk. Nee, PSV zal uh, niet uh, veel plezier hebben van het slechte veld. Dat moet erbij gezegd. Nu met een lange bal kan het altijd. Die bal gaat er in de richting van Berg. Daar zit het hoofd van Rozenaal tussen. Die kopt de bal wel weg, maar toch voor de voeten van Berg. Aan de linkerkant krijgt Juzak dan de bal. Van hem wordt nu een voorzet verwacht. Er staat er eentje klaar in het strafgebied Dat is Toivonen, maar de bal gaat met een omweg. En die omweg heet dan Mandole van de rechterzijde. Zo dus wordt ook Lens in het spel betrokken. Lens met de bal aan zijn voet. Van de voorzet van hem dan. Daar is Zuzak wel dichtbij, maar niet dichtbij genoeg. Debuchy kopt de bal weg. Maar PSV is inderdaad aan de bal nog onder de maat. Het loopt allemaal stroef. Het gaat niet makkelijk, het gaat zeker niet vanzelf. En zo heb je het gevoel dat PSV eigenlijk al een kwart wedstrijd vecht tegen zichzelf. Vecht tegen de tegenstander en tegen de omstandigheden. Ook nu weer Pieters die een bal, maar dit is wel echt door het veld ongelukkig raakt. De bal stuit net op, dan moet Rodrigues er helemaal naartoe de bal zelfs weer terug naar de keeper. Dat is ook raar zo'n hommelbal. Vervelend het straf in. Isaacson blijft geconcentreerd kijken. En kan vervolgens de bal weer meegeven aan Pieters. Maar het komt dus allemaal tot stand. Doordat Liel gewoon precies weet wanneer het druk moet zetten. Als Pieters nu wel wat meer tijd krijgt en Engelaar aanspeelt. En het gebeurt allemaal op de eigen helft van PSV. Rodriguez en Bouma achterin. Nu Manolev aan de rechterkant bereikt. Manolev zoekt de combinatie. Dat is goed met Hutchinson. Manolev zelf doorgelopen. Krijgt wat tijd en ruimte. Maar hobbel de hobbel. En dan de bal tussendoor bedoeld voor Berg. Maar die staat zo vast als een lantaarnpaal. En dat is jammer. Want zo gek was die bal van Manolev tussendoor niet. Berg had er dus niet meer op gerekend. En dat betekent geen gevaar uiteindelijk voor Landro. Die weer heeft gedaan wat hij iedere keer doet als hij de bal heeft. Hij legt hem neer. Gaat vervolgens van alles doen als het gaat om het nemen van tijd. En dan de lange bal richting Tulio de Melo. Die verlengt goed. Pieters moet ingrijpen, doet dat uitstekend. En de bal dan uiteindelijk naar voren getrapt door Bauma. Opgevangen achterin. En zo kan Liel via de linkerkant, via Emerson, dan toch door. Lens moet verdedigen. Ten opzichte van de Braziliaan doet dat even. Maar de Braziliaan doet het prima. Emerson, O'Braniac aangespeeld. Bal de 16 in. Gezien door Rodriguez. Op zijn beurt misschien ook weer een lange bal gaat geven. Nee, een mooie beweging. Verschaft hem de ruimte. Met de zijlijn aan de voeten om uiteindelijk een bal te geven richting Lens. Die er dan weer niet bij kan. Maar dan gaat Liel even mee in het niveau. van in dit geval Rodriguez geeft de bal via matige paas terug. En dus mag PSV gaan ingooien aan de rechterkant halverwege de eigen helft. Het is uh, Appels met Peren vergelijken, maar als je deze wedstrijd tot dusver ziet... nu weer een korte ingooi van Manolev. Bouma kan het te nauw herstellen. Raak dan even verder op de bal, toch nog kwijt aan Van Dam. Die gaat van grote afstand schieten en schiet twee meter naast. Appels en Peren, daar was het verhaal gebleven. Uh, als je gisteren zit te kijken naar Ars Arsenal-Barcelona... nou is dat wel van een totaal andere orde... Maar dan doet dit bijna pijn aan je ogen. Nogmaals, dat heeft ook met het veld te ja, maken. Ja, die hadden dat... dat op dit veld niet kunnen laten zien. Nee, weer, dat niet. is absoluut waar. Maar het is uh, een totaal andere wereld waar je dan eigenlijk instapt. Dat is ook de wereld die Europa League heet. Dat begrijp ik ook wel. Maar het loopt allemaal heel moeizaam. Er is eigenlijk weinig dat lukt. Dat zal PSV pijn doen. Want PSV weet dat het onder normale omstandigheden... toch ook in staat is beter voetbal te laten zien. Maar wat het vanavond op de mat kan brengen hier. Voor zover je het mat mag noemen overigens. Toivode in duel. Bal over de zijlijn. Ingooi voor PSV. Het laatst blijkbaar geraakt door zijn tegenstander. Ja, het mooiste aan dit stadion is eigenlijk de prachtige blauwe atletiekbaan die hier omheen ligt. Je krijgt bijna zin om zelf te gaan hardlopen. Bas, ik hou je niet tegen. Als, uh... Ik hou mezelf wel tegen, maak je geen zorgen. PSV de bal heeft met Manolev aan de rechterkant van het veld. Rodriguez aanspeelt. Ja, een bal terug. Op Isaacson zou risico betekenen op dit veld. En dus maar gewoon naar voren. Dan weer een slechte kaats van Engelaar. En daar gaat Liel met de volgende mogelijkheid. En dat scheelt maar weinig. Het schot van Fro. En het is precies waar we het iedere keer over hebben. Zwakke passing, Slechte inspelen. Elkaar in de problemen brengen. Dat is wat PSV vooral van achteruit doet. Engelaar met een zwakke kaats op Bauma, Bauma kan er niets mee. Is de bal kwijt. Fro haalt uit. Het scheelt een meter. Maar zo gaat het niet de goede kant op voor PSV met nog 20 minuten in de eerste helft. Laat dat duidelijk zijn. Vrouw had nog een appeltje te schillen met PSV. Hij stond eerder onder contract bij Olympique Lyon. In het jaar dat PSV de halve finale van de Champions League haalde... en in de kwartfinale Lyon uitschakelde, speelde hij daar. Niet in die wedstrijd trouwens. Hij zat in Frankrijk toen wel op de bank. Viel niet in. Maar zal er ongetwijfeld nog wel eens aan hebben teruggedacht de afgelopen dagen. PSV weer bijna in de fout. Manon Lef wil gaan pingelen onder druk van Obraniak. De Paul uh, haakt hem en zo krijgt PSV een vrije schop. Maar het is op dit veld gewoon onmogelijk om uh, ballen even rustig op het laconieke af te laten vallen voor een medespeler. En te denken nou er komt wel een kaartje. Nu zien we Hutchinson die een bal probeert te verlengen van Bouma. Dat is onbegonnen werk van Lens voor Lens om die bal nog binnen te houden. Dat lukt dan ook niet. De applaus, het applaus van de tribune is voor de meeverdedigende Emerson. Die nog een blokje zet waardoor Lens al helemaal niet meer bij de bal kan komen. Doeltrap dus voor Landro, doeltrap voor Lille. 26 minuten gespeeld, 1-0 voor de Fransen. En terwijl PSV een fase heeft gehad, inmiddels alweer tien minuten geleden... dat het twee, drie momenten had rond dat doel... met in ieder geval een goede mogelijkheid voor Berg... is de eerlijkheid dat Liew, behalve de goal... toch in ieder geval twee keer ook behoorlijk gevaarlijk is. En zoals we al eerder hebben gezegd... dat het bij PSV allemaal bepaald niet van een dakje gaat vandaag. Manolev met een overtreding. Ik vind de scheidsrechter wel wat kinderachtig fluit, eerlijk gezegd. Geeft veel vrije trappen voor duels... die ook gewoon verder kan laten gaan, zoals ook dit lichte duwtje... dat Manolev uitdeelt aan Obraniak... En het levert dus uh, Liel de volgende kans op om de bal maar weer eens het strafschopgebied in te gooien. Hoog. En dat betekent dat ook Isaacson weer weet dat hij uh, moet gaan timen. Of blijft hij een keer staan. We zullen het gaan zien als het druk is op de rand van de 16 meter. En de vrije trap van Obraniak wat kort is. Dus kan Engelaar uitverdedigen. Maar Emerson van afstand. En dan uh, is dat een afzwaaier. Ik dacht even dat de bal aangeraakt werd. Maar dat is niet het geval. Dus hoeft Isaacson niet in actie te komen. Wel te veel op de buitenkant genomen. En zwabbert dus ver naast. Even rustig aan. Isakson van achteruit met de doeltrap. Je vertelde net al, Jeroen, dat dit veld uh, uh, zal worden vervangen. Het is zelfs zo erg dat ook de spelers van Liel... na afloop van de vorige competitiewedstrijd... waarin een van de spelers van Lille ook geblesseerd uitviel... eigenlijk kwam dat rechtstreeks door het veld. Openlijk in de media verklaarden dat ze het niet begrepen... dat dit veld er nog steeds in ligt. Het is dus wel echt een issue aan het worden hier in Noord-Frankrijk. PSV de bal. Lens Willem langs twee tegenstanders meenemen. Obraniak zit ertussen. Snelle opening. Fro aan de rechterkant in de middencirkel kijkt... Komt nu naar de linkerkant gelopen. Kan hem eigenlijk alleen maar terugleggen naar Emerson. Emerson dan weer op Obraniak. Die staat 10 meter over de middenlijn. Wordt dan opgejaagd door Manolev. Dan gaat de bal weer terug naar Sjeju. Een van de twee centrale verdedigers dus met een lange opening. Nu die bal is te lang onderweg. Wordt opgevangen door Engelaar. Kijkt meteen. Pieters mee. En dan is er misschien Ruiten met Zuzak. Daar gaat ook nu de bal naartoe. Maar een ongelooflijke zwakke bal. Helemaal buiten de loop van Zuzak. Die nu ook naar Pieters gebaard. Hoe is het nou mogelijk dat je deze bal niet een beetje dichterbij me kan spelen? Er zit een Frans been tussen, bal over de zijlijn. PSV heeft inmiddels gegooid. Pieters nu aangespeeld. Dit is een oude gekapbeweging. Komt de voorzet, die wordt gemist. Wat ja, oh. Oh, een kans! Maar bij PSV rekenen en Berg en Toivonen er niet meer op dat die bal nog hun richting op komt. Ook daar gaat het veld weer een rol spelen. Nou ja, hoewel, er staat er van de Frans een. Dat is de maker van de goal, Guille. Die probeert hangend in de lucht de bal nog weg te trappen, maar er eigenlijk voorbij maait. En zo krijgen Berg en Toyvonen nog een kans waar ze niet meer op rekenden. Steken dus letterlijk en figuurlijk geen poot uit. En ja, dan is de kans verkeken. PSV heeft wel de bal alweer met achterin de opbouw via Pieters. Die op de middenstip, daar staat de aanvoerder Engelaar aanspeelt. Als Pieters de bal terugkrijgt en via Toyvon het spel verplaatst wordt naar de linkerkant van het veld. Weer Pieters op de middenlijn. Maar naartoe hij veel en de bal dus in deze minuten naar Engelaar. Leeuw vindt het prima. PSV moet zoeken en uiteindelijk geeft PSV de bal terug. Omdat Berg een overtreding maakt als hij de bal zwak aanneemt. Laten we nou niet bij iedere situatie zeggen dat het aan het veld ligt. Want dat moeten ze dus aan beide kanten zo Want wel weten. Overtreding wordt gemaakt. En dus de vrije trap voor Liel Van Dam was degene die naar de grond ging. En de bal weer terug achterin bij Landro. Landro naar Seju. Aan de linkerkant weer terug naar Landro. Die dan lang trapt omdat Toivonen een beetje jaagt. Zo neemt Liel geen risico. En Tulio de Melo die Braziliaanse spits het duel verliest. Als Toivonen wil oppikken maar buiten spel staat. En Liel dus de bal heeft... Opvallende verschijning overigens voorin. Die Tulio de Melo, Braziliaan. Een paar seizoenen geleden succesvol met een doelpunt of 13 bij Le Mans. Ging naar Italië, naar Palermo. Mislukte daar en nu bij Lille. Dus in de spits tegen PSV. Waar zijn collega's, zijn concurrenten eigenlijk succesvoller zijn... als het gaat om het maken van doelpunten. Overtreding van Toivonen. daar blijft een speler van Lille geblesseerd achter. In de middencirkel. Omdat Toivonen even op de tenen gaat staan... Bij Gier de doelpunten maken. Gier ligt en zal behandeld worden. Dus ligt het spel nu even stil. Na precies een half uur voetbal is de voorsprong daar nog altijd voor Liel 1-0. En PSV maakt nog altijd geen indruk. Het publiek had uh, hoorbaar graag uh, gezien dat de Hongaarse scheidsrechter Toyvon een gele kaart had getoond. Dat uh, deed hij niet. Met Gieën gaat het wel weer. Die is overend gekrabbeld zonder dat daar nou, uh, allerlei artsen en medici voor in het veld hebben hoeven komen. Half uur gespeeld. Vrije schop voor Liel. De bal gaat richting het strafschopgebied. Door de Melo wel uh, aangenomen, maar die staat met zijn rug. Naar de goal bovendien, 30 meter daar vandaan. Legt er wel aardig breed op Kuyi. Die dan Fro aan het werk zet aan de rechterkant van het veld. Die neemt de bal aan, komt zijn voorzet. Oh, 2-0. Jou hoor, 2-0 voor Nieuw omdat de bal door Tulio de Melo kan worden binnengeknipt naar de voorzet van Fro. Het is een vrij simpele en bijzonder effectieve combinatie die zeer doeltreffend door de Braziliaan wordt afgerond. Hij mag wel vrij koppen. Want hij wordt niet echt lastig gevallen door PSV-verdedigers. Dus dat zou je toch als zeer wenselijk ervaren daar in dat strafgoedgebied. Dat zal ook Isakson nu denken. De Melo, 2-0 voor Lille. Ja, PSV uh, moet zich eigenlijk een beetje schamen. Omdat het uh, qua instelling duels verliest. En dit is echt uh, totaal niet nodig. Hier ook nog bij deze aanval. Verschrikkelijk slecht dektecht. Het centrum staat echt te slapen. Rodriguez en Bauma laten Tulio de Melo naar de eerste paal toekomen. En die kan dan, uh, en dat doet hij overigens uitstekend, naar de grond koppen. Zoals hij ongetwijfeld toen hij klein was al had geleerd. En Isaacson dan kansloos laten. Jongen, jongen, jongen. Wat zwak verdedigd zeg, van uh, PSV. In een Europees duel tegen de koploper uit Frankrijk. Maar dat mag in dit geval echt geen excuus zijn. Want PSV staat bovenaan in Nederland. Maar dan kan je echt op Europees niveau en eigenlijk op eigen niveau in de Eredivisie niet zo verdedigen. Zwak, dat is inderdaad het enige juiste woord. PSV moet nu aan een offensief gaan beginnen dat een uur moet gaan duren. Om de Europa League nog levend te houden, want anders gaat dat heel snel voorbij. Zou toch een uh, probleem zijn? Hutchinson heeft de bal. Berg kaatst doet dat in een gebied waar van zijn ploeg niemand staat. De bal wordt door Fro. Opgevangen wilde ik zeggen, maar die laat hem dan heel rustig over de zijlijn lopen. In de wetenschap dat zijn aanvoerder Debussy een ingooi mag gaan nemen aan de rechterkant. 10 meter voor de middenlijn. De bal gaat naar de Melo, de maker van de tweede goal. Verliest het kop er wel. Opgevangen door Hutchinson de bal. Die gaat nu wel handig langs twee tegenstanders van wie er één eigenlijk wel vrij snel makkelijk ging zitten. Er komt een derde bij. Dan moet Hutsussen toch weer om zijn as draaien. Geeft hij een bal terug op de eigen helft die helemaal uit het lood is. Dan moet Manolev meters terug om die bal weer op te halen. Loopt nu met de bal aan de voet. hobbelde de hobbel een paar passen. 1-2 met Engelaar. Nog altijd Manolev. 30 meter van de goal. Berg kiest positie. Manolev nog altijd. Komt bij de achterlijn aan. Voorzet wordt onderweg aangeraakt. En dan voorbij het doel. Hoekschop weggegeven door Debussy. Dat is een goede actie van Manolev. Die in feite de hoekschop versiert. Na zijn knappe rush. Die begint op de middenlijn en eindigt bij de achterlijn. En een hoekschop oplevert voor PSV. PSV heeft een doelpunt nodig. PSV heeft een doelpunt nodig om uh, terug te komen in de wedstrijd. 33 minuten gespeeld. 2-0 voor Lille. Als Jutzak trapt. En daar een kopbal komt van Rodriguez. Naast het doel dat had uh, Landro op tijd gezien. Die uh, liep al naar achter. En hoefde geen arm uit te steken. Zo is het gevaar geweken. En Landro die wel snel trapt. Omdat het centrum bij PSV dus weg is. Maar Obraniak terug uh, speelt. En dan een uh, lange bal naar voren komt op goed geluk. Richting doelpunt te maken. Tulio de Melo. Voet van Pieters verhindert dat de Liel verder kan. De bal op het middenveld dan opgevangen. Even door Jutzak. En uiteindelijk Engelaar die geen overtreding maakt volgens de scheidsrechter. En dus kan PSV verder. Diepe bal op Jutzak. Maar die moet er toch zo langzamerhand ziek van worden. Dat zie je ook aan zijn gebaar. Dat hij de ene naar de andere paas niet op maat krijgt. En er dus helemaal niets mee kan. En zo kan Landro weer rustig aandoen. Want neem van mij aan, al zijn er pas 34 minuten gespeeld. Diel zal geen haast gaan maken met deze 2-0-voorspul. Landro uh, legt rustig de bal klaar. Maakt nog een keiltje achter de bal, zodat hij zeker weet dat hij hem goed raakt. Dat keiltje kan er dan ook nog wel bij. Valt niet echt meer op. Elf minuten nog te gaan in de eerste helft. Als uh, de trap komt en een paar meter over de middenlijn op het hoofd ploft van Engelaar. Die wil de bal in de richting van Toivonen duwen. Dat lukt niet. Hij krijgt hem wel terug. Engelaar verspeelt hem dan in de drukte. Obraniak weg. Liel met veel mensen weg. Emerson komt mee van achteruit. Dan moet Hutchinson verdedigen. Dat doet hij overigens naar behoren. Brengt zichzelf en Manolev dan in een lastig pakket. Manolev wil de bal terugkaatsen. Dat lukt niet. Zit Liel er weer even tussen. Toch weer Manolev tegen de achterlijn aan. En dan maar Ros de tribune in. Voor zover dat kan met die cirkelbaan ertussen. Maar in ieder geval de zijlijn over. Ook dit is weer zo'n schoonvoorbeeld. Dat je op dit veld niet moet proberen. Om zo kort, tik, tik, in de buurt van je eigen goal. Proberen twee tegenstanders het kluitje 3 te sturen. Want dat lukt dus niet. Eén gooi voor Lille. En balbezit dus voor de Fransen. Het zou een opdracht kunnen zijn in uh, wie is de mol. Wie gaat het best om. Met dit speelveld vol hopen. Voorlopig dus Lille met nog 10 minuten. In de eerste helft 2-0. Dat is toch een enorme tegenvaller voor PSV. Dat niet goed presteert vanavond. En wel de bal heeft nu met Manolev. Die gooit op Rodriguez. Rodriguez terug naar Isaacson. Die tot uh, twee keer toe. Nou ja, misschien bij de eerste wel eigenlijk niet veel kon doen. Of deed aan de doelpunten. Maar hij bij het eerste schot van Guille nog wel een been of een arm had kunnen uitsteken. Was hij kansloos bij de goal van Tulio de Melo. Als PSV het balbezit heeft op de helft van Liel met Bauma. Bauma via Engelaar naar de linkerkant. Pieters, Pieters. Toch uh, nu diep op de helft van Liel. Een baas terug op Engelaar. Engelaar weer terug op Pieters. En zo wordt PSV teruggedrongen. En heeft Bouwma de bal. Bouwma weer naar de linkerkant. Dit is goed gespeeld met Engelaar. Een bal tussendoor. Hier moet wat in zitten voor PSV. Als Toivonen voor het doel staat, wordt hij bereikt. Nee, de voorzet weggewerkt door Landro. Daar was Berg ook in de buurt. En dan gaat PSV met die voorzet, met die trekbal van Jutsak, toch niet heel erg goed met deze situatie om. Want er had wellicht wat meer in gezeten. Jutsak, nu met een bal en omhaal voor het doel. Tenminste, dat was de bedoeling. Even is PSV de bal kwijt, maar het lijkt zo waar op iets van druk. Ja, want PSV houdt de bal op de helft van de tegenstander. Dat zien we eigenlijk pas voor de tweede keer in deze wedstrijd. Dat we hebben dus eerder gezegd een kleine fase. Nu Manolev rechterkant, een schaar en dan de voorzet. Nou nee, dat niet. Wel een schaar en dan maar weer naar binnen lopen met de bal aan je voet. Kijken wie er aan speelbaar is. De bal gaat naar Engelaar, komt er een meter achter. Die moet hem dan terugspelen naar Rodriguez. En op zijn beurt gaat de bal dan naar Pieters aan de linkerkant van het veld. Zoetzak kiest positie, krijgt de bal. 30 meter van de goal. Schieten wil hij graag. Uit alle hoeken en standen met zijn beide benen. Dit keer loopt de avond van PSV via Rodriguez Die de bal met een gelukje krijgt. Dan paast op Pieters. Die nu als een soort linksbuiten bij de achterlijn aankomt. Met de bal aan zijn voet. De tegenstander Debuchy. Die hem eigenlijk heel makkelijk de baas is. Oh, no. Bal kwijt. Toen de Melo aangespeeld. Die wordt dan hard van de bal gezet door Bouma. De scheidsrechter heeft een overtreding gezien. Bouma heeft de tegenstander van achter een duw gegeven. En zo komt er een vrij schop voor Lille. 2-0. Dat zijn uh, harde, vervelende cijfers voor Eindhoven. Acht minuten voor rust. Liel dat het ook goed doet. Zeven van de laatste acht Europese thuisduels werden gewonnen. En dus tegen PSV gaat het ook voortvarend voor het team van Lille, het team van Rudy Garcia. Dat het dus goed doet in de Franse competitie. Twee nederlagen, maar tot nu toe in die sterke Franse competitie. Lille dat de laatste jaren omhoog gaat, omhoog gaat. En dit moet dan het succesjaar worden. Overigens met Patrick Kluivert, oudspeler van Liel en PSV hier op de tribune als gast van het bestuur van Liel. En Kluivert zei na een aantal seizoenen geleden al te zien aankomen dat Liel over een paar jaar het goed zou doen. Een goed opleidingsinstituut, een goede scouting en nu dus uh, moeten daar de vruchten van geplukt worden. Balbezit voor Liel is het, dat mag uh, gaan ingooien. Een meter of vijf voor de middenlijn. Hoeveel nog in de eerste helft? Acht minuten we wachten eigenlijk nog altijd op een ontploffing van de kant van PSV. Emerson gaat ingooien, zoekt naar de doelpunt te maken. De Melo, die kopt onder de bal door. Rodrigues kopt wel de bal in de voeten van Berg. Die met een stiftje dan probeert om Berg te bereiken. Ik zei Berg, ik bedoelde Lens. Het stiftje in de richting van Berg wordt onderschept door het hoofd van Gueye. De bal gaat dan vervolgens naar de linkerkant. Daar wordt een overtreding gemaakt door Lens. Emerson heeft de vrije schop voor Lille middels genomen. En Rozenaal mag het dan aan de rechterkant gaan uitzoeken, de Tsjech. Er komt met een hijs uh, naar voren. Fro wil wel naar de bal, maar die wordt weggekopt door PSV via Bouma. Opnieuw wel balbezit voor uh, Debuchy, Balbezit voor Lille op de helft van PSV. Zo is de druk van zo even. Het moment dat PSV met veel mensen op de helft komt blijven van de Fransen... vrij snel weer voorbij ook. Komt er een diepe bal, Fro loopt, maar de bal wordt weggekopt door Rodríguez. Verkeerd geraakt door Pieters, die met rechts probeert te trappen... maar de bal aan de buitenkant van zijn been raakt. En dus schiet die bal de totaal de andere kant op. Het wordt niet gevaarlijk omdat PSV het enigszins herstelt, nu zelfs de bal heeft via Zuzak. Maar het zijn van die momenten. Je mist uh, eigenlijk op dit moment, terwijl dit uh, spel is voor Berg... en dat uh, zag de assistent uiteindelijk op tijd en ik denk ook goed. Je mist bij PSV iemand die er in dit soort wedstrijden gewoon even de beuk in kan gooien... Als het allemaal niet uh, loopt, ook met dit veld, dan moet er gewoon eventjes geknald worden in duels. Maar er is eigenlijk niemand, je ziet alleen maar kopjes naar beneden hangen en uh, een instelling van nou, het zal allemaal wel. Die echt de draad weet op te pakken en die zijn ploeg op sleeptouw neemt aan de kant van PSV. En ik zou eerlijk gezegd ook zo snel niet weten. Wie dat op dit veld uh, bij PSV nou moet doen? Nee, nou ja, die is er niet, want die zit ook niet echt op de bank. Marcelo, Fiets, Wuitens, Nijland, Bakal en Zeefuik. Die zie ik dat in alle eerlijkheid ook niet onmiddellijk uh, opknappen. Nou, Zeefuik. Ja, zes <laughs> minuten nog. PSV zal dat echt uh, moeten doen met de mensen die het nu in het veld heeft staan. Engelaar nu wel mooi meegegeven, Hutchinson. In één keer probeert hij de bal mee te geven aan Lens, maar de bal is te hard. Ik kan toch moeilijk zeggen dat Lens te traag is. Het kwam in ieder geval wel wat langzaam op gang, omdat hij de bal misschien niet verwachtte. PSV sleet er uiteindelijk nog een ingooi uit omdat uh, de bal via Emerson over de zijlijn gaat. En die bal wordt dan uh, ingegooid door Manolef Meter of tien bij de cornervlag vandaan. Gooit naar Lens, Wordt makkelijk van de bal gezet. Overname weer van de Fransen via de Melo. Daar is hij weer. Verstuurt een paas naar Fro. Die bal blijft onderweg ergens hangen. En komt op, op de voeten van Rodrigues. En blijft dus op de helft van Lille. Hutchinson in duel blijft op de benen. Geeft mee aan Engelaar. De Engelaar zoekt naar de ruimte om te schieten. Vindt dat niet. Maar wel kans voor Juzak om tot een voorzet te komen. Daar komt de voorzet aangeraakt. Engelaar kan koppen er onderdoor. En dan moet de goal komen. Nee. Omdat Landro er op tijd uit is in die situatie met Berg. Goede kans. Met wat geluk. ploft de bal van Juzak. Die aangeraakt wordt bij de tweede paal. En daar kan Berg net niet op tijd een been uitsteken. Om het uh, Landro dusdanig lastig te maken dat de bal ook in het doel gaat. Het wordt nu een hoekschop. In de 41ste minuut met Juczak aan de rechterkant een indraai. Kom op, één doelpunt kan de spanning terugbrengen in de wedstrijd voor PSV. Dat de mensen van achteruit naar voren heeft gestuurd als Juczak trapt. De keeper komt en die wordt bovendien gehinderd. Hij heeft de bal, maar er is gefloten voor een vrije trap voor Lille. En die scheidsrechter die fluit bijna alles af als het gaat om duels. Geen duwtje of niks staat hij toe, ook nu niet. En dus kan Liel weer even ademhalen. Kans van Berg verkeken. En dus de trap weer van Landro na die overtreding. Vrij schop. Dat kost weer even tijd. Vier minuten nog te gaan in de eerste helft. Nu komt de bal op de borst van de Melo. Die hem even teruglegt op de eigen helft. Naar Emerson, naar Guille vervolgens. En dan een kort driehoekje. Dan is Obraniak de man met ruimte. En heeft hij gevonden aan de rechterkant Fro. Die nog veel meer ruimte heeft. Dan komt de voorzet. Daar is Obraniak alweer bijna bij. Maar kan PSV met hangen en wurgen... ...via Bouma uitverdedigen, omdat Bouma de bal op het laatste moment toch nog meekrijgt. En zo komt er zelfs een mogelijkheid voor PSV aan om te counteren. Zuzak vanaf de rechterkant dit keer. Berg en Toyvonen voor de goal. Zuzak draait naar binnen toe. Te veel hooi op zijn vork. Bal kwijt, makkelijk kwijt. Terugverdedigen, herstel, jawel. Obraniak van de bal gezet, maar wel ten koste van een overtreding. Het was Dumont overigens die de overtreding tegen zich gemaakt zag door de Hongaar. Vrijschop, Fulil, PSV gaat dan slordig met de mogelijkheden om... Die het in deze omschakeling kreeg. Want dit uh, had toch wat meer moeten opleveren. Ja, het dus is nou net het verschil. Als uh, Lieler uh, snel uitkomt, en dat doet het zo nu, en dan is het direct dreigend. En PSV krijgt het dus niet voor elkaar om diezelfde dreiging in een uh, gelijksoortige situatie ook te veroorzaken. Als Isaacson wordt opgejaagd met moeite vertrapt. Bal op het middenveld opgevangen. PSV in paniek. Als Rodriguez terugkomt. Die had dan daar denk ik Julio de Melo over het hoofd gezien. Wordt opgelost door Bauma. Maar Liel heeft wel de bal met Obraniak aan de linkerkant van het veld. Geen goede paas op het Vrol. Dus PSV voor even, maar Hartjensen uh, onmiddellijk opgejaagd, die doet het dan goed. Speelt Manolev aan en Manolev vindt de ruimte bij Bouma. 43 e minuut, 2-0 voor... Liel, als de bal gaat naar de linkerkant van het veld. Naar Pieters. Pieters waarheen? Naar Engelaar, voortdurend op de as aanspeelbaar. Maar dan duurt het wat lang als Toivonen zich aanbiedt. Toivonen moet dan ook weer terug naar Engelaar. Engelaar kan ook geen kant op, wordt opgejaagd. Maar vindt wel Toivonen die nu wel wat ruimte heeft. Op een meter of 30, 35 van het doel van Liel op de as van het veld. Bal naar de rechterkant, naar Manolev. Manolev, een goede voorzet moet kunnen richting Berg. Bal wordt weggewerkt en dat levert PSV dan de volgende hoekschop op. Na precies 43 minuten. En dat betekent dat er weer werk aan de winkel is voor Zuzak. die die bal gaat nemen. Dit keer vanaf de rechterkant zal een indraaiende bal worden. Engelaar biedt zich kort aan. Dat was een variant zo even waar nog wel wat gevaar uit ontstond. Nu heeft Liel dat in de smiezen. En zal Engelaar de bal niet krijgen omdat hij gedekt wordt. Zuzak gaat hem voor de goal slingeren. Daar wordt hij heel makkelijk weggewerkt door de Fransen. Opgevangen door Obraniak. Counter in de maak. Counter in de maak. Gwija aan de bal. En de paas naar Froba. Maar die is zwak. En wordt door Pieters onderschept. Zo kan PSV onmiddellijk weer naar voren. Wil Pieters pasen naar Berg. Daar zit dan onbedoeld Lens tussen. Die eigenlijk langs de bal loopt, maar er tegenaan loopt. Opnieuw Liel. Weer een diepe bal. Fro in duel met Bouma. Fro naar de buitenkant gedrongen, maar wel aan de bal. De Melo kon helpen. Nog altijd Fro aan de bal. Rand van het strafopgebied, Een klein wippertje. De Melo tussen twee man. En dat is hem dan te veel. PSV neemt over. 44 e minuut. Er zal niet al te veel bij komen als PSV nog... Eh... Wellicht één keer in de aanval kan gaan. Via Hutchinson, die loopt en loopt met de bal. En Juchac, nee, Lens aan de linkerkant aanspeelt. Want hij is gewisseld met Juchac van positie. Juchac staat nu aan de rechterkant. En de bedoeling van Engelaar is ook om Juchac te bereiken. Maar eenvoudig verdedigd door Emerson, die er onmiddellijk vandoor is. De linksback Emerson zoekt de combinatie met Tulio de Melo. De twee Brazilianen vinden en zoeken elkaar. En dan is er een overtreding van Engelaar. En PSV klaagt maar en klaagt maar. Kijk maar, uh, verbaasd naar de scheidsrechter voor iedere vrije trap die tegengegeven wordt. En zoals gezegd, het zijn ook wel wat kinderachtige fluitsignalen. Maar goed, inmiddels na 44 minuten ruim moet je toch weten dat die scheidsrechter bijna niets doorlaat gaan. Vrij trap genomen door Liel met Obranjak aan de linkerkant van het veld. Opend naar de rechterkant, naar Fro. Bal onderschept door Pieters, maar niet voor lang. Want Liel heeft de bal weer terug en Obranjak laat hem dan wel eens wel lopen. Als Emerson snel genoeg is om de bal niet binnen te houden, mag PSV gaan gooien. Is het wachten op het bord met de extra tijd, want de 45 minuten zit er bijna op met de 2-0 voorsprong. De achterstand dus voor PSV. Fred Rutte is uh, permanent eigenlijk buiten zijn dugout. Staat, dat is al een uh, minuut of twintig zo. Om maar eens aan te geven en te onderstrepen dat hij er niet gerust op is. Hutchinson aangespeeld, ook weer ongelukkig. Man in zijn rug, die geeft hem een duw. Dat is Jerry Van Dam. Dat klinkt heel Nederlands, maar het is een Fransman toch echt. En dan is rust. Geen extra tijd en uh, PSV dus 2-0 achter in Lille. Guille en De Melo maakten de goals in de zesde en 31 e minuut. En dus 45 minuten nog werk aan de winkel voor Eindhoven. 100 years from now, tidal bites and human rights for satellites, your parasites. Zeg Redbox met For America. Die is de eerste muziek in deze hele lange uitzending van Langs de Lijn. Sport kort. Mielrenner Theo Bos heeft ook de derde rit in de ronde van Oman gewonnen. Nadat hij dinsdag al Cavendish versloeg in de sprint... was Bos nu ook de snelste in de massasprint. Daniele Benatti werd tweede en klassementsleider Matthew Goss eindigde als derde. En John Degen Kolp heeft de tweede etappe van de ronde van Algarve gewonnen. De Duitse versloeg na een rit over 186 kilometer de Amerikaan Tyler Farrar... en de Australiaan Michael Matthews in de massasprint. In het algemeen klassement blijft Philippe Gilbert de eerste. Golfer Robert-Jan Derksen gaat naar de eerste dag van het Avanta Masters toernooi in India aan de leiding. Derksen haalt op de baan in New Delhi een score van 66. Ook Maarten Lafeber deed goede zaken bij het toernooi uit de Europese Tour. Op de 11e hol sloeg hij een hole-in-one en hij verdiende daarmee een auto. Lafeber eindigde de dag met een score van 69 en staat nu gedeeld 11e. Tina Maze heeft op de WK skiën in Garmisch Partenkirchen de reuzeslalom gewonnen. De Sloveense stond na de eerste run al aan de leiding en wist haar voorsprong te behouden. Frederica Brignone uit Italië veroverde het zilver en de Franse Tessa Worley de bronzen plak. Met Michelle van Herwerden was er voor het eerst in tien jaar weer een Nederlandse deelnemster bij de vrouwen. Ze wist haar eerste run echter niet tot een goede einde te brengen en haalde dus de uitslag niet. De mannen die skiën morgen hun reuze slalom. Martin Meinders en Juri van Rooij hebben zich daarvoor gekwalificeerd. Beide Nederlanders eindigden na twee kwalificatieruns in de top 15. De Oostenrijker Hannes Reichelt is morgen niet van de partij. Hij liep bij een valpartij in de training een knieblessure op. Hij is na Benjamin Reich al de tweede Oostenrijkse kanshebber... die uitvalt voor de slalomnummers. En Turner Juri van Gelder maakt volgende week... een romont rond 2 in een officiële wedstrijd. De wedstrijden in de Limburgse plaats zijn het tweede... en laatste kwalificatiemoment voor de EK in april in Berlijn. Ajax won dus dik van Anderlecht. 3-0 werd het in het constant van de Stokstadion in Brussel. Na afloop sprak Frank Wilaat met een van de doelpuntenmakers bij Ajax, Tobi Alderwereld. 0-3, Tobi. Dat ziet eruit als een vernedering. Gaan jullie ook zo de kleedkamer in? Van, die hebben we flink gekleineerd hier vandaag. Nee, ik denk... Uh, de eerste helft waren ook heel sterk, denk ik. Uh, hadden we heel veel druk op ons. En, uh, maar ik denk, als je de tweede helft ziet... We proberen nu ook druk te zetten. Er kwam weer voetbal goed uit. en uh, zie je wat voor kwaliteit we hebben. En, uh, denk ik op basis van de tweede helft ook verdiend. Uh, maar ik denk het de uitslag misschien een beetje geflatteerd is. Voor de rust. Over en weer kansen. Een open wedstrijd. Maar wel eentje die gewoon liep zoals jullie dat van tevoren bedacht hadden. Ja, natuurlijk weet je. Als je hier ander ligt, een sterk team. Zeker thuis. Je gaat druk zitten. Je er uh, het publiek erachter. Uh, weet je, het lastig krijgt. Alleen dan moet je het, het niet zoals bij Roddo bijvoorbeeld uh, je kop verliezen. En nu hebben we uh, in de organisatie blijven spelen. En weten dat eigenlijk voetbal belangrijk belangrijkste is. En het in de eerste helft een beetje vergeten, in de tweede helft doen we het goed... en dan zie je dat ze er gewoon uh, echt doorheen snijden. Eigenlijk. Jullie komen goed uit de kleedkamer, zoals dat dan zo mooi heet. De eerste zes minuten zijn volledig voor jullie... en dan ineens krijgen zij een 100% kans die ze moeten maken. Ja, uh, volgens uh, iemand van het middenveld volgt uh, zo'n maar niet goed... en komt hij alleen voor de keeper, uh, kan hij hem inkoppen en dan kopt hij hem naast. Dan geven we nog een domme penalty weg die eigenlijk helemaal niet nodig is. En vanaf dat moment uh, ja, gaan we heel goed voetballen en uh, hebben we denk ik uh, een beetje overklast. Die penalty is het keerpunt hè? Het wordt geen 1-1, het wordt gelijk daarna 2-0 klaar. Ja, ik denk het wel. En dan, uh, dan moet je goed uitspelen. Dan hebben we nog een aantal kansen gekregen om, om nog verder uit te, uit te breiden. Maar okay, ja, uiteindelijk 0-3 moet je, je tevreden meer zijn. Dat lijkt was... wel voor de return idealer kun je het bijna niet krijgen. Ja, 0-4 is idealer. Ja, maar 0-3 mogen we nooit meer weggeven. Geconstateerd we blijven voetballen. En ik zeg het, uh, normaal moet het geen probleem zijn. En dat was hem dan echt Toby Alderwereld. Een van de doelpuntenmakers bij Ajax. Maakt het eerste doelpunt. Tweede doelpunt gemaakt door Eriksen. Derde doelpunt door El Hamdawi. Straks gaan we verder met het laatste uur van Langs de Lijn. Daar in de tweede helft van Lille PSV. Alle overzichten, alle standen en alle rangen. En dan langs de lijn op één.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 Ga snel naar uw dealer of kijk voor de voorwaarden op peugeot.nl. Geen oogjes dicht en snaveltjes toe, maar radicale verandering. Kies partij voor de dieren. De vergrijzing slaat toe. Half Nederland gaat met pensioen.